11 uur na veel met het NOS-journaal. Geweld bij voetbalwedstrijden wordt steeds vaker gepleegd... door een nieuw type relschopper. Dat blijkt uit onderzoek na de voetbalrellen vorig jaar... bij Feyenoord en FC Utrecht. Bij beide incidenten waren de meeste daders gelegenheidshooligans, zeggen de onderzoekers. Deze relschoppers zijn over het algemeen erg jong en niet bekend bij de voetbaleenheden van de politie. Wel hebben ze vaak een strafblad voor andere delicten. Omdat ze onvoorspelbaar zijn, zijn ze moeilijk te bestrijden. Geadviseerd wordt om een onderzoek in te stellen naar de beste aanpak van deze nieuwe generatie hooligans. In het zuiden van Noorwegen bij Stavanger is een ongeluk gebeurd met de Nederlandse minibus met tien mensen erin. Negen mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Eén vrouw zou ernstig hoofdletsel hebben. Alle inzittenden zijn Nederlanders. Het busje zou over de kop zijn geslagen. De speciale VN-gezant Annan is in Moskou voor overleg over Syrië... met de Russische president Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Annan wil dat de Russen meer druk zetten op het Syrische regime... om te stoppen met het geweld. De Russen willen het regime van president Assad ontzien... en verzetten zich tegen sancties. Vandaag waren er in de Syrische hoofdstad Damaskus opnieuw hevige gevechten... tussen regeringstroepen en opstandelingen. Volgens de BBC lijkt het erop dat er steeds meer confrontaties zijn... vlakbij het hart van Damaskus en het regeringscentrum. De verdreven president van Tunesië, Ben Ali... is bereid zijn tegoeden op Zwitserse rekeningen terug te geven aan Tunesië. Dat zegt zijn advocaat die tot nu toe het bestaan van zulke tegoeden nog ontkende. Zwitserland heeft vorig jaar bijna 50 miljoen euro aan Tunesische tegoeden bevroren. Het is niet bekend hoeveel daarvan van Ben Ali is. Na de volksprotesten van vorig jaar vluchtte Ben Ali naar Saoedi-Arabië. Dat land weigert hem uit te leveren. In Tunesië is Ben Ali bij verstek veroordeeld tot levenslang... voor betrokkenheid bij de dood van demonstranten, machtsmisbruik... verduistering, illegaal wapenbezit en fraude. In de Verenigde Staten is voor het eerst een geneesmiddel toegelaten dat HIV kan voorkomen. Dat is het virus dat aids kan veroorzaken. Het middel, Truvada, is bedoeld voor mensen die een hoog risico lopen op HIV, bijvoorbeeld omdat ze een besmette partner hebben. Uit onderzoek blijkt dat het nieuwe medicijn de kans op besmetting met 44 tot 73 procent kan verminderen. Medici en belangengroepen zijn bang dat het middel een vals gevoel van veiligheid geeft. Ook bestaat de angst dat er een HIV-variant ontstaat die ongevoelig is voor het middel.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 De Britse muzikus John Lord, de toetsenist van de legendarische hardrockband Deep Purple, is overleden. Hij had al Hij was degene die de toetsen speelde in het nummer Child in Time uit 1970, met het karakteristieke loopje in het begin. Lord richtte in 1968 Deep Purple op samen met drummer Ian Pace. Hij was medecomponist van succesnummers als Smoke on the Water. Daarnaast componeerde hij klassieke muziek en jazz. Lord werkte samen met tal van muzici... en speelde in bands als Whitesnake en Flowerpot Man. In 2002 verliet hij Deep Purple om zich meer te richten op klassieke muziek. John Lord was 71 jaar. In de Amerikaanse staat Idaho is de managementguru Stephen Covey overleden. Zijn familie heeft dat aan de werknemers van zijn consultancybedrijf laten weten. Covey werd wereldbekend... Wereldwijd bekend als schrijver van het boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap uit 1989. Wereldwijd zijn er 20 miljoen exemplaren in 38 talen van verkocht. Ook in Nederland is het boek veel gelezen. Stephen Covey was 79. Deelrenner Nicky Terpstra doet niet mee aan de tijdrit op de Olympische Spelen. Hij zegt dat hij na zijn val in de ronde van Polen vorige week te veel pijn heeft als hij een tijdrithouding aanneemt. Daarom doet hij op 1 augustus niet mee in Londen. Vier dagen eerder rijdt hij wel mee in de wegwedstrijd. De vervanger voor Terpstra in de Olympische tijdrit is Lars Boom en de andere Nederlandse deelnemer is Liwe Westra. Het weer, vannacht nog periode met regen, maar met steeds meer droge momenten. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag veel bewolking, met vooral ochtends no soms nog wat regen. Smiddags droger, met vooral aan de kust kans op wat zon. Het wordt zo'n 19 graden. Woensdag komt er warmere lucht en loopt de temperatuur uiteen van 19 tot 23 graden. Er is dan nog steeds veel bewolking met een enkele bui. En de dagen na woensdag blijft er ook nog veel kans op buien. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Een heerlijk onderzoek in de avondkrant. Mannen die helpen in het huishouden hebben vaker seks. De cijfers? Van de mannen die huishoudelijke klusjes doen... heeft 72,2 elke dag seks. Tegenover 10,1 van de mannen die op de bank zitten te zappen. De populairste taak? Stofzuigen. Van de stofzuigers heeft 78,8 iedere dag seks. Nu maar hopen dat dat niet met de stofzuiger is. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Syrië was vandaag weer uitgebreid in het nieuws. Gevechten in Damascus En het conflict geldt nu officieel als een burgeroorlog. Zometeen onze correspondent ter plekke en een hoogleraar internationaal recht. En De rol van vicepresident Joe Biden in de campagne van Barack Obama wordt steeds groter. Maar wat is die rol precies? Zometeen onze democraten-watcher Boris Dietrich. De nieuwe Noord-Koreaanse leider zet een hoog militair aan de kant. En de rokken van de Noord-Koreaanse vrouwen worden korter. Wat betekent dat allemaal? En dan de ontvoering vandaag van de voorzitter van het Libische Olympische Comité. bracht ons op de vraag: wat valt er eigenlijk allemaal Olympisch te sporten in Libië? Om 5:12 uur deel 4 van het terugkeerverhaal van ex-Italië-correspondent Bas Mesters. Dat dus allemaal zo meteen na het overzicht van het nieuws van vandaag. Maandag 16 juli. Ja, inmiddels dus de bekende geluiden uit Syrië. Maar het gaat er nu niet om wat er gehoord wordt, maar waar het gehoord wordt. Dit geluid komt uit de buitenwijken van Damaskus. En Dat betekent dat de gevechten inmiddels de hoofdstad bereikt hebben. Dus vrezen veel mensen in het centrum inmiddels voor hun eigen leven en dat van hun kinderen. We Gevechten in Damascus betekenen ook dat de burgeroorlog steeds dichter bij president Assad komt. Maar die zit nog stevig in het zadel, zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Niet omdat de bondgenoot Assad de hand boven het hoofd houdt, maar omdat een belangrijk deel van de bevolking hem nog steeds steunt. Een niet idee. Niet omdat we hem beschermen, maar omdat een belangrijk deel van de bevolking hem nog toch zoeken steeds meer Syriërs een veilig heenkomen, bijvoorbeeld in het buitenland. Het is niet aan te raden om naar Nederland te komen. Hier is namelijk geen werk. Bijna 30 van alle allochtone jongeren is werkloos. En sommigen beginnen te vermoeden dat het iets met hun afkomst te maken heeft. Toen ik ermee begon, totaal niet... Maar naarmate de tijd voordat begin ik wel steeds meer af te vragen... hoe het kan zijn dat het bij de een veel makkelijker gaat dan bij de andere persoon. Het onderzoeksinstituut Forum weet nog wel wat aan andere redenen. Er komen nu veel jonge allochtone werknemers tegelijk op de arbeidsmarkt. En vanwege de crisis is het sowieso al moeilijk om werk te vinden. Oh ja, en er zijn natuurlijk vooroordelen. We hebben het idee dat werkgevers, vooral als ze zelf al allochtone werknemers in dienst hebben... Dat het voor hen niet zoveel uitmaakt, maar dat ze wel bang zijn dat hun klanten of hun afnemers eh, liever geen allochtonen werknemers eh, willen zien. Toch denken veel opleiders en werkgevers dat de kansen voor jonge allochtonen op de arbeidsmarkt zullen verbeteren. Bijvoorbeeld door stageplekken en werkbegeleidingstrajecten. Dat is veelal onbekend, maar het onbemind. En de, zowel de, de jongeren als de werkgever kunnen aan elkaar wennen. Werk zoeken in een ander land is ook niet aan te raden. Neem nou Italië, Griekenland of Turkije. Daar heerst het West Nijl virus Dat is een virus wat je oploopt door een muggenbeet. Dan kan je daar dus West Nijl koorts van krijgen. Niet dat West Nijl koorts gevaarlijk is. Het staat voor de meeste mensen gelijk aan een zware griep. Tenzij je iets mankeert natuurlijk. Bijvoorbeeld getransplanteerde patiënten. Mensen die chemo hebben gehad. Als je die besmet, dan kan een infectie veel erger verlopen. En daarom nemen de bloedbanken geen bloed meer aan... van mensen die in die landen op vakantie zijn geweest. In ieder geval niet in de eerste maand na terugkomst. Dat kan de vakantieplannen van een aantal mensen toch behoorlijk in de war sturen. Die vakantie was al geboekt, dus ik kan daar ook niet meer afzeggen. Maar ik denk niet dat ik me daardoor zou laten weerhouden, nee. En neem het hem eens kwalijk dat hij de zon opzoekt. Hier in Nederland laat die zich maar weinig zien. Geen wonder dat het aantal deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar achterblijft. Als zelfs de Marsleider al kledingadvies geeft. Zorg nou maar dat je goede regenkleding bij je hebt. En zorg dat je wat droge sokken bij je hebt. Dat helpt uitstekend als het over de blaren gaat. Over een paar uur al gaan ruim 40.000 diehards toch nog van start. De optimisten. We hebben geluk. Het sneeuwt niet vandaag. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en we hadden het er al over uh, Syrië. Ook vandaag hevige gevechten in de Syrische hoofdstad Damaskus. Het zouden de zwaarste gevechten zijn sinds de opstand vorig jaar maart begon. In Damaskus is ons correspondent Sander van Hoorn. Sander, uh, gevechten vandaag dus in de buitenwijken van Damaskus. Wat heb jij gezien? Nou ja, die buitenwijken, daar zit je heel snel. Denk je dat ligt op kilometers afstand, maar er zijn zulke brede wegen daar naartoe. Dus je zit er echt in een paar minuten en daar zie je grote rookwolken van autobanden die in brand waren gestoken. Ik heb daar vandaag geen geweervuur gehoord, maar er werd wel weer gevochten, hoor ik dan weer van andere kanten. Maar die autobanden, ja, er staan dus grote files en daar merk je aan alles dat het, dat het conflict er is. Maar... Toch zelfs daar proberen mensen gewoon hun leven door te leiden... naar hun werk te gaan. en Dat is helemaal het beeld in, in uh, de, het centrum van Damaskus... waar ja, mensen er natuurlijk mee bezig zijn. Die zien daar ook die rookwolken en ja. die horen soms het geweervuur. Maar die denken nog altijd, het, het is nog ver weg... en het leger zal daar wel verandering in aanbrengen. Ja. En wat is dan de aard van dit conflict in Damaskus? Is dat een soort oprukkend uh, uh, opstandelingenleger... of zijn het hele lokale groepjes die eigenlijk niet veel meer... Doen dan autobanden in brand steken. Nou, en dat is natuurlijk de grap van vandaag. Ze doen natuurlijk meer dan autobanden in, elkaar, in, de, in de brandsteken... want er wordt ook geschoten. Maar is dat omdat er opeens meer wapens zijn? Is dat omdat er opeens meer opstandelingen zijn? Of is dat omdat ze communicatieapparatuur hebben gekregen? He, we weten dat Westerse landen die wilden dat wel geven. Wapens misschien nog niet. Maar als ze dat hebben gekregen... dan kunnen ze beter met elkaar communiceren en dit soort dingen regisseren. Dat is natuurlijk de grote vraag. En om je heel eerlijk te zeggen... Ik weet dat niet. Ik denk dat nee. niemand dat weet. Uh, en wat dat betreft kun je dus ook niet zeggen, zien we het morgen nog dichter naar het centrum gaan? Of ga je morgen zien wat in bijvoorbeeld Doema gebeurd is. Een uh, buitenwijk die nog iets verder weg ligt. Daar is uh, maandenlang hevige strijd uh, gevoerd. Nou, ik sprak gisteren met iemand van het Internationale Rode Kruis hier. En die zei, daar wonen nu nog maar 600 mensen. De rest is gevlucht. Die wijk die is met geweld gepacificeerd. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, want wat is het effect dan op dit moment uh, in Damaskus van uh, deze schemutselingen? stress. Um, heel veel mensen wonen in die buitenwijken. Nogmaals, je zit er met een paar minuten over die snelwegen, dus daar wonen gewoon heel veel mensen. Of we, we kennen mensen die daar wonen. Uh, uh, de, dus iedereen is daar heel erg betrokken bij. Iedereen hoort die schoten. En het, de, het levert ons nog stress op. Ik geloof niet dat het effect is dat men opeens heel erg gaat twijfelen aan uh, de eigen, het eigen leger of de eigen president. Uh, maar die stress, ja, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wat met je doen. Mensen krijgen een korte lontje. We hebben vandaag onverklaarbaar ruzietjes meegemaakt. Ja, en dat heeft denk ik toch dan daarmee te maken. Ja. Uh, nou was er nog een nieuwsfeit vandaag, namelijk het feit dat het Rode Kruis... het conflict nu officieel een niet-internationaal gewapend conflict... oftewel een burgeroorlog noemt. Zou het voor het regime iets kunnen betekenen? Want die komen natuurlijk in een moeilijker positie nu. In combinatie met die stress in uh, Damascus... zou dat bijvoorbeeld tot meer uh, uh, uh, spijt op kunnen leiden? Ik denk het niet. Kijk, die druk die is van alle kanten groot. En dit draagt daar zeker aan bij. Maar de druk bijvoorbeeld op Rusland, de druk die op andere manieren wordt uitgeoefend... dat zal de druk uiteindelijk zijn die verandering moet brengen. Want je kunt als Rode Kruis praten met de regering. En dat doen ze hier ook wel. De vraag is natuurlijk alleen altijd of er geluisterd wordt. En ja, zelfs naar Kofi Annan wordt niet altijd geluisterd. Zelfs naar de Russen wordt niet altijd geluisterd. Dus waarom wel naar het Rode Kruis? Met alle respect... Aan de telefoon nu ook hoogleraar internationaal recht, Willem van Genuchten. Uh, ja, meneer van Genuchten, volgens Sander van Hoorn zal het Syrische regime dus niet echt onder de indruk zijn... van die officiële definitie van het conflict als burgeroorlog. Denkt u dat ook? Nou, ik denk dat uw correspondent gelijk heeft dat de verschillen niet heel erg groot zullen zijn. En toch kan het ook weer zijn dat dit een klein steentje is in een emmer met stenen... waarbij uiteindelijk het gewicht van de totale aantal aan stenen toch de doorslag gaat geven. Mm -hmm. Er is duidelijk toch weer een nieuw punt gemarkeerd. Het is nu een officieel binnenlands conflict... wat zou kunnen leiden tot, ook in officiële zin... tot oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid. En wat zou kunnen leiden tot een zaak voor het internationale strafhof. En dat zijn eigenlijk de dingen die tot op heden... toch steeds minder helder waren. Hmm. Want dat zijn de belangrijkste consequenties... van deze officiële definitie door het Rode Kruis. Dat nu bijvoorbeeld het internationaal strafhof in beeld, in beeld komt. Ja, want het internationaal strafhof kent officieel conflicten tussen staten en conflicten in staten, zoals u weet. Uh -huh. uh, maar conflicten binnen staten moeten een zeker niveau bereiken. Die moeten systematisch van karakter zijn, die conflicten. Ze moeten behoorlijk georganiseerd zijn. En wat het internationaal comité voor het Rode Kruis nu heeft uitgesproken, dat dat niveau is bereikt. En dan gaat het dus eigenlijk niet meer om een stel losse moorden, als ik het zo mag zeggen, of uh -huh. plunderingen of allerlei misdrijven. Maar ze krijgen dus een georganiseerd systematisch karakter. En dat kwalificeert inderdaad voor het internationaal strafhof. En dat zou kunnen betekenen dat er een moment komt. dat er ook een vervolging voor datzelfde internationale strafhof gaat plaatsvinden. Ja, bepaalt het Rode Kruis dat eigenlijk altijd? Dat het een burgeroorlog is, zoals wij dat dan makkelijk noemen. En niet de Verenigde Naties bijvoorbeeld? Nou, het Rode Kruis heeft altijd wel een grote zeggenschap in. Het Rode Kruis is natuurlijk de echte waakhond van de geneesse verdragen, van de Rode Kruisverdragen. En het Rode Kruis heeft een naam dat het dit soort dingen van hoog niveau doet, objectief. Een check van allerlei feiten. Mm -hmm. En de Verenigde Naties doet dat ook vaak wel, maar het hangt er wel vanaf wie het is. Als het de Veiligheidsraad is, dan wil er nog eens een politieke dimensie in sluipen. Als het bijvoorbeeld aan de andere kant een comité van onafhankelijke deskundigen is breed samengesteld, dan maakt het uiteindelijk niet veel uit in de vergelijking tot het uh, comité van het Rode Kruis. Nee. En zou nu het dus dat onafhankelijke Rode Kruis is die het zegt, zou dat invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld het uh, diplomatieke proces? Kofi Annan is vandaag in Rusland, probeert Rusland ook mee te krijgen in een nog scherpere resolutie? Ja, ik begon over een emmer met steentjes. Ja. Uh, dit zou er zo eentje kunnen zijn. Uh, Poetin heeft natuurlijk steeds wel de informatie gehad van het is erg, maar misschien valt het mee. Misschien valt het nog op een andere manier op te lossen. En dan kan het toch zo zijn dat een ook door Rusland erkend Rode Kruis. Als dat een stempel drukt, dat dat toch wel weer een heel klein facet is in de gedachtenwisseling tussen Kofi Annan en Poetin. Ja. Ik, uh, ik verwacht overigens niet dat dat uh, snel tot andere gedachten zal leiden. Ik vrees dat we nog meer incidenten nodig zullen hebben... voordat ook de Russen uiteindelijk zover zouden kunnen zijn. Dat ze denken aan ofwel een gang naar het strafhof... dan wel uh, militair ingrijpen, dan wel een combinatie daarvan. Ja, want uh, denkt u uiteindelijk dat militair ingrijpen er toch wel in zit? Want er eigenlijk heeft helemaal niemand daar zin in, hè? Ja, het is een kwestie van geen zin, dat klopt. Daar heeft u gelijk in. Tegelijkertijd is ook wel de vraag waar zou je op dit moment militair ingrijpen moeten laten plaatsvinden. Mm -hmm. Als wij denken aan een no-fly zone, zoals ja. die kenden bij Libië. De vraag is waar je die zou moeten trekken. Bij de Turkse grens misschien? Ja, daar gebeurt het een en ander. Maar dan zijn er nog tal van andere plekken waar natuurlijk grote misdrijven gebeuren op dit ogenblik. En waar een no-fly zone geen enkele zin heeft. En uh, voor de rest, omdat het zo slecht gelokaliseerd is, het geweld... kun je eigenlijk ook vaak niet zeggen dat je troepen zult sturen naar een bepaalde wijk. Want dan kun je er eigenlijk wel gif op innemen... dat de gewelddadigheden zich naar andere wijken zullen verplaatsen. Dus los van de punt dat inderdaad niemand er zinnen heeft in zo'n militair ingrijp... is het ook de voortdurende vraag waar dan precies en hoe dan exact. Goed. Dank u wel, meneer Van Gnuchten. Tot de dienst. En morgen zal Syrië ongetwijfeld ook weer in de krant staan. Maar er staan ook een hoop andere dingen in de krant vanmorgen... die al gelezen is door E. Boutier. Ja, zoals er is een nieuw soort hooligan opgestaan bij betaald voetbal in Nederland. Het oude team Voetbal en Veiligheid concludeert dat na onderzoek naar twee incidenten. De bestorming van het Maasgebouw van Feyenoord en redden rond de wedstrijd Utrecht-Twente. Bij die ongeregeldheden waren vooral jonge gelegenheidssupporters betrokken, zegt het oude team. Dat is nieuws in de Volkskrant morgen en inmiddels ook al bij andere media doorgedrongen. Veruit de meeste mensen die bij de incidenten werden opgepakt waren jonger dan 25. De Rellen in Rotterdam werden volgens het team mede veroorzaakt... doordat de invloedrijke traditionele harde kern van supporters er niet was... om die jonge hooligans in bedwang te houden. Een nieuwe aanpak van het voetbalvandalisme zou nodig zijn... om deze redelijk ongrijpbare groepen te bestrijden. Het team wil dat dat onderzocht wordt. Bedrijven, beleggers en overheden moeten als gevolg van de crisis... voor zeker 37 miljard euro aan verlies nemen op bedrijfspanden. Dat is morgen de opening van Trouw. Volgens ingenieurs- en adviesbureau Arcadis... kan de waardedaling grote gevolgen hebben voor Nederlandse banken. Die hebben voor 80 miljard aan leningen uitstaan in commercieel vastgoed. Wanneer bedrijven of beleggers hun hypotheek of lening niet meer kunnen betalen... dienen de gebouwen als onderpand. Maar als dat vastgoed minder waard blijkt te zijn, <coughs> pardon, blijven de banken met een financieel gat zitten. In hoeverre dat al gebeurt, weten de banken niet, schrijft Trouw. Maar ABN AMRO zei vorige week dat het een waardedaling van 10% verwacht. Volgens Arcadis is zelfs dat te optimistisch. De Telegraaf maakt melding van een lakse aanpak van zogeheten phishingfraude. <coughs> phishing is het onder valse voorwenselen persoonlijke informatie binnenhengelen om bankrekeningen van consumenten te plunderen. Justitie doet te weinig met de aangifte en banken worden slecht op de hoogte gehouden van de voortgang van lopende onderzoeken. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken in de Telegraaf. Wereldwijd werden dit jaar al 300.000 phishing websites geblokkeerd. Maar wie op rechtspraak.nl kijkt, ontdekt maar enkele veroordelingen in verband met dat vergrijp. Ook blijkt dat als er mensen worden gearresteerd, dat meestal zogenaamde geldezels zijn. Jongeren die hun bankrekening ter beschikking stellen om het buitengemaakte geld te incasseren. In één zaak werd de echte crimineel pas gearresteerd toen hij bij een verkeerscontrole tegen de lamp liep. En dan het weer. Veel mensen hebben het erover. En Spits, vast niet als enige, schrijft erover. De komende dagen moeten we nog door de zure appel heen bijten. Maar het lijkt er dan toch van te gaan komen. De zon gaat zich weer laten zien. Vooral uitbaters van de circa 275 strandpaviljoens... halen opgelucht adem. In de hoop dat ze dit jaar nog wat van kunnen maken... meldt Koninklijke Horeca Nederland in Spits. Campinggasten, maar dus ook die tienduizenden deelnemers... aan de Nijmeegse Vierdaagse... moeten nog rekening houden met kwakkelweer... melden diverse weerkundigen. Weer maar vanaf komend weekend breekt de zon echt door. Van zwoele zomerhitte is nog geen sprake, maar met een temperatuur tussen 20 en 25 graden is het perfect weer om bijvoorbeeld een pretpark te bezoeken, beweert Spits. Na regen komt zonneschijn. Maar laten we toch maar even afwachten voor we gaan juichen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I can find the word To me. Come a little closer, closer come a little closer, closer, closer, come closer, closer to me. Amundsen was dat met closer. We luisteren heel even naar iemand die niet zo goed kan zingen, maar wel kan speechen. De speech van de Amerikaanse uh, vicepresident Joe Biden van een paar dagen geleden. I believe this election will come down to character, conviction and vision. And it will not surprise you, I don't think it's even a close call. Ja, Joe Biden. Over hem ga ik spreken met onze eigen democratenwatcher... watcher Boris Dietrich van Human Rights Watch. Goedenavond meneer Dietrich. Goedenavond. Ja, wat was uh, de, de, de speech die we hier hoorden? Waar werd die gegeven? En wat was de wat was de reden daarvoor? Ja, en uh, Joe Biden, de vicepresident, die gaf die speech... bij uh, een grote bijeenkomst van de oudste burgerrechtenbeweging in uh, Noord-Amerika. En dat is de, uh, ja, de vereniging voor uh, de vooruitgang van gekleurde mensen, Aha. zoals het dan heet. Um, en Joe Biden was daar eigenlijk omdat president Obama uh, geadviseerd was... daar niet naartoe te gaan. Zijn adviseurs waren bang dat als hij daar een toespraak zou houden... dat hij dan door de anderen uh, in de campagne de zou worden afgeschilderd als een boze, zwarte man. Aha. En daarom uh, leek het Obama maar goed dat uh, Joe Biden, als zijn vicepresident, er naartoe ging. En ja, die heeft echt een toch wel opzwepende toespraak gehouden. Het frappante was, het begon met een filmpje waarin Obama in een minuut of twee uh, de zaal toesprak. Het was een videoboodschap. En niemand klapte er, het was eigenlijk doodstil. Het was een beetje saai. En toen kwam Joe Biden op het podium. En die kreeg toch echt de mensen van de stoelen. Mooi. En is dat dan. Uh, stond er dan nu een, uh, een boze blanke man? Ik bedoel, ging die. Ging hij er fel in tijdens die speech? Ja, hij ging nou, ik kan niet zeggen dat hij echt boos was... Nee. maar hij weet heel mooi een politieke toespraak te houden... soms heel zachtjes te praten. En dan fluistert hij tegen de zaal van... ik ga jullie wat vertellen. En dan zit je op het puntje van de stoel. Mm -hmm. En dan opeens dan pakt hij uit, net zoals in dat uh, fragment... en dan begint iedereen ook meteen te klappen en te roepen. En hij had ook natuurlijk een aantal echt politieke punten. tegen Hij was nogal fel tegen Mitt Romney natuurlijk... die een paar dagen daarvoor die burgerrecht de beweging had toegesproken. En het verschil was toch wel frappant... want Romney werd ook echt uitgefloten af en toe. Ja, en dat was maar, ook eigenlijk, uh, eigenlijk een vrij vlakke toespraak van Romney... Die, die, die, die eigenlijk niet, niet echt een idee leek te hebben waar hij nou precies was... Ja, maar hij heeft ook natuurlijk niet zoveel programmapunten die nee. uh, de zwarte kiezer in Amerika nou echt enthousiast maken. Nee. En uh, dat wist Biden natuurlijk wel prachtig uit uh, te vinden. Ja. Bijvoorbeeld, er is een nieuwe immigratiewet en je moet dan ook uh, een pasje laten zien, je identificeren. Ja. Uh, bijvoorbeeld je rijbewijs. Nou, een heleboel zwarte kiezers hebben geen geld om uh, autorijlessen te volgen, hebben geen uh, pasje. En die kunnen zich dan ook niet, uh, die kunnen dan ook niet gaan stemmen. Dus uh, dat is een van de redenen waarom deze burgerrechtenbeweging... Uh, 100 jaar geleden was opgericht. Dus hij uh, wist dat prachtig op te pakken van... wat is nou de reden van jullie bestaan? En kijk wat er nu gebeurt. Denk je eens in wat een president Romney voor dit land betekent? Nou, de mensen rilden op hun stoelen. <lacht> ja. Officieel is Biden uh, overigens nog niet echt de running mate... Hè? de kandidaat vicepresident. Is, is dat met die, die is toch steeds groter wordende rol van hem... nog maar een formaliteit? Ja, ik denk het wel. Um, er zijn totaal geen geruchten van uh, Obama is naar iemand anders aan het uitkijken. Um, vier jaar geleden had Obama hem nodig omdat iedereen dacht, ja, dat is zo'n jonge zwarte president en dan moet er toch echt iemand die Washington goed kent en nou, een blanke oudere man die moet er zijn als soort tegenwicht. En nu is het grappig dat Biden eigenlijk meer in een rol wordt neergezet om ja, de mensen op te peppen, omdat men, ja, over het algemeen Obama toch wat vlak vindt en wat voorzichtig. Kan misschien ook helemaal niet anders. Maar uh, Biden heeft dan echt een rol om een beetje pit in het debat te brengen. Ook om aanvallen op, uh, op Romney uit te oefenen. Over met name de financiële achtergrond van uh, Romney. Er was een zakenman en die presenteert zich als of dat zijn sterke punt is. Dat hij een zakenman was. Maar uh, Biden meet dan altijd te zeggen ja, maar uh, hij heeft allerlei bedrijven failliet laten gaan. En hij heeft, ja, het, het was nou niet echt iemand die voor banen zorgt, dus sterker nog... die kosten jullie banen. En, en nou ja, dat soort eh, aspecten brengt hij steeds in zijn toespraken naar voren. Ja, is dat, is dat dan ook dat hij makkelijker die aanvalsrol kan spelen... omdat Obama toch vooral ook presidentieel moet zijn... Ja, Obama moet met name de onafhankelijke kiezers... naar zich toe weten te lokken. Die zijn in de afgelopen jaren toch wel een beetje teleurgesteld in hem geraakt. En als hij te fel zou zijn... Ja, dan wordt hij afgeschilderd als die boze zwarte president. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus daarom wordt uh, het een beetje de good cop en de bad cop. Ja. Ja. Um, en wordt Biden ingezet om, uh, nou ja, om echt een, de zwakke plekken van Romney... genadeloos bloot te leggen. En dan kan uh, Obama... Als het ware de punten inkoppen. Ja, maar hij, hij, behalve uh, aanvallen, kan hij ook uh, grappen maken, <laughs> Biden. Laten we hem nog even luisteren. Ja, ja, zeker. My mother said, and by the way, it was wonderful for children, by the way. Having your live with you, your great aunt, your uncle, for real. Those walls were awful thin. I wonder how the hell my parents did it, but that's a different story. <laughs> I know you don't know ja, dat, dat ja. was opvallend hè? Voor, voor Amerika eigenlijk. Ja, ik geloof in Nederland zou men dat... Nou, ja. Hier in Amerika, fantastisch... dat hij zomaar een seksueel getinte grap durfde te Want maken. Want hij hintte op de dunne muren en vroeg zich af... hoe zijn ouders het eigenlijk deden in dat groen. slaapkamer ja. Ja, ja, precies. En dan, maar hij weet dan ook meteen dat publiek erbij te betrekken. Hij, hij vertelt het met een zachte stem. En nou ja, iedereen vond het geweldig en fantastisch. Hij heeft zelfs in zijn toestemming... Ook het woord Dan gebruikt. Ja. Nou, wie in Nederland zou je zeggen verdorie of zo. Nou, nou ja. toch niet? Ja, <laughs> het is toch niet echt waar de kranten dan op de voorpagina's over zullen schrijven de volgende dag. Maar hier in Amerika, als je dat zegt, nou dat ja, dus hij, uh, hij komt er wel mee weg. Ze vinden het een beetje gezellige, oude man. Ja. Die uh, ja, die het, toch wel ook als een flap uit bekend staat. En ook dat is dan nog wel uh, een, een beetje een nadeeltje. Hè? Dat, dat heet geloof ik de Joe-bombs. De dingen die die plotseling eruit kan gooien. En die dan niet helemaal goed vallen. Ja, meestal gaat dat goed, zoals bij deze toespraak. Dat is toch echt wel goed ontvangen. Maar soms ja, verspreekt hij zich ook of timt hij het niet goed... waardoor de president eventueel in, in problemen kan komen. Het, het was eigenlijk een, een maand of twee geleden alweer... toen uh, Joe Biden een toespraak hield en plotseling... of in een interview en dan plotseling zei... dat hij voor het openstellen van het huwelijk... voor paren van gelijk geslacht het homohuwelijk was. Ja. En toen zei iedereen, hè, maar Obama dan, die de hele tijd had gezegd... dat hij nog aan het nadenken was en aan het zich ontwikkelen was... en ergens naartoe aan het gaan was. Plotseling moest Obama toen eigenlijk uh, hom of kuit geven... en die heeft toen ook gezegd in een interview... dat hij voor het openstellen van het huwelijk was. Maar dat uh, wordt in Amerika toch wel algemeen gezien... als een grote onhandigheid van Biden... die uiteindelijk goed is uitgepakt. Maar het had ook verkeerd af kunnen lopen. Ja, maar het wordt er al met al als Biden zich er meer mee gaat bemoeien, wel leuker op dus in de campagne. Ja, maar dan moeten we nog wel natuurlijk weten... wie de Republikeinen als uh, vicepresidentskandidaat naar voren schuiven. Ja. Vier jaar geleden was dat dus Sarah Palin... Op de dag nadat de democraten Obama op het schild hadden gehezen En dat was een hele handige manoeuvre. Want iedereen was die hele democratische conventie vergeten. Want iedereen wilde weten wie is die pelen voor een vrouw. En dus de verwachting is dat deze week, volgende week... de republikeinen een gunstig moment in de media uitkiezen... om dan hun vicepresidentskandidaat naar voren te schuiven. Ja, en dan krijg je ook allerlei debatten tussen de twee vicepresidenten. Ja, en er zijn, er zijn veel geruchten. Uh... Condoleezza Rice wordt genoemd? Ja, Condoleezza Rice wordt wel genoemd eh, als een soort... Tegenpol van Sarah Palen van vier jaar geleden, want uh, Condoleezza Rice weet toch wel waar ze het over heeft. Uh, en dat kon je toch van Sarah Palen vaak niet zeggen. Maar een andere naam die ook echt hier vaak genoemd wordt is Tim Pollenty. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een, uh, ja, iemand die um, uit een wat armoedig gezin komt, zich heeft opgewerkt. Voormalig ja. um, ja, zou van Minnesota, geloof ik. Ja, ja. inderdaad. En die uh, zou dan een goede aanvulling uh, zijn op Mitt Romney, die toch een beetje stijfjes en als een rijke luiszoontje wordt afgeschilderd. En dat zou op zich een interessante kandidaat kunnen zijn. Goed, nou, dat uh, uh, gaan we dus later zien. Maar ja, daar gaat dan onze republikeinen over helaas, Dietrich. Bedankt voor Ja, die... maar er gaan veel <laughs> debatten komen met Joe Biden. Oké, okay. ja hoor, <laughs> u komt aan de beurt. Bedankt. <laughs> Graag gedaan. Dag. Style. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme J'ai pas l'intégral du genre idéal J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne Pourtant pas contre l'amour Je sais même plutôt pour Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on me questionne Je suis pas Bond entouré de belles blancs Ik l'instant niet même pas les autres qui papillon En pile dans le fil, en faut pas que tu dépasses. A chaque fois que tu osquilles, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne, faut pas non plus Ons attache, zong Christophe Mae. In Noord-Korea is een belangrijke, zo niet de belangrijkste... legercommandant ontslagen, Ri jong ho Volgens de officiële lezing van het regime, omdat hij ernstig ziek is. Maar Noord-Korea-watchers zien het als het zoveelste teken... dat er echt iets aan het veranderen is in dat land. Ik spreek erover met hoogleraar Korea Studies... aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker. Goedenavond, meneer Breuker. Goedenavond. Ja, ik zei uh, misschien wel de belangrijkste legercommandant, maar hoe belangrijk was deze Ri Jong-ho? Uh, zonder meer de belangrijkste legercommandant in Noord-Korea. Hij was de opperbevelhebber van de Noord-Koreaanse strijdkrachten tot, uh, tot gisteren. Ja. Um, en wat betekent dat dan, dat hij zomaar is afgezet? Ja, dat, dat is... Um... Dat is heel moeilijk uh, te duiden. <laughs> Zelfs maar, voor uh, een hoogleraar Korea-studies, <laughs> ja. ja. <laughs> ja ik, ben, ik ben bang van wel. <laughs> ja. um, het feit dat hij zo snel is, um, eigenlijk is afgezet uit al zijn functies is gezet. Ja. Uh, dat. hij had dat ook daar... politieke functies he, in de partij. Ja, ja. ja nee, hij zat in, in, in zo'n beetje alle belangrijke uh, comité's van de uh, arbeiderspartij. Ja. Um, hij was opperbevelhebber van, het, uh, van, het Noord, van alle Noord-Koreaanse strijdkrachten. Stond dus recht onder Kim Jong-un. Hij stond bekend uh, als een vriend, een uh, jeugdvriend van Kim Jong-il. Hij was de man die naast, uh, Kim, tussen Kim Jong-un en Kim Jong-il zat... toen um, deze zijn zoon introduceerde als zijn opvolger in 2010. Ja. En hij werd algemeen gezien als een van de steunpilaren van het regime. Ja, Dus ga ik terug naar de vraag waar ik u van afleid. Wat kan dat betekenen dat hij zo plotseling uit al die functies is gezet? Ja, ik, ik denk als je dat in de context uh, zet van uh, meer veranderingen die de afgelopen maanden in Noord-Korea hebben plaatsgevonden. Um, dat het uh, toch wel sterk op lijkt dat er een machtsstrijd is uh, uitgevochten. Uh, waarbij hij aan het kortste eind heeft getrokken, duidelijk nu. Mm -hmm. um, en de inzet daarvan is uh, het al dan niet hervormen van uh, noord koreaanse economie en de landbouw. Want daar, daar was deze man tegen, die was uh, wat de leer betreft meer een hardliner. Hij, ja, hij was niet een van de, de meest fanatieke hardliners... maar hij zat ja, meer, meer die kant uit dan, uh, dan de hervormingsgezinde kant. En de, ja, het is een bekend verhaal, maar de noord kaapse economie... ligt natuurlijk al, al heel lang uh, um, uh, plat eigenlijk. Er wordt heel weinig geproduceerd. Mm -hmm. um, er is natuurlijk een, zwaar, een ernstige droogte geweest. Er zijn zware overstromingen. Um, en er is net een, uh, uh, een hervormingsbeleid afgekondigd, mm -hmm. twee weken geleden... Om de landbouw weer, uh, ja, weer overheen te krijgen, eigenlijk. Er zijn op belangrijke posten allerlei hervormingsgezinde ambtenaren benoemd, technocraten eigenlijk. En daar lijkt die uh, jonge jongen niet heel goed uh, bij te hebben gepast. Nee, en het is niet zo dat hij gewoon uh, met vervroegd pensioen is gestuurd. Bij mijn weten doe je dat niet in Noord-Korea. We ja. <laughs> heb van hebben ze van de al eerder afgeschaft. U had het over uh, overstromingen, uh, droogtes. Uh, hoe, hoe erg is dat? We, we horen vaak verhalen over hongersnood in, uh, in uh, Noord-Korea. Hoe erg is het op dit moment? Behoorlijk ernstig. Um, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om, om precies te zeggen hoe erg het is. Maar um, ik hoor al enige maanden verhalen van mensen um, in, het, in het noordwesten en buiten Pyongyang... die um, echt niet meer aan voedsel kunnen komen. Mm. En, dat, um, en dat is een hele tijd niet zo geweest. Er is natuurlijk nooit een vetpot geweest. Er is ja. altijd sprake geweest van ondervoeding, zeker van kinderen maar dat er echt niks meer is om te eten... dat ja. is iets wat, wat je eigenlijk associeert met de jaren negentig... met die ernstige hongersnood toen. Ja. Het is nog niet zo erg als, als in 1995, 1996... maar het, het lijkt toch wel echt die kant weer uit te gaan als er ja. als er niks en, wordt is. En, en dat zou, zegt u, dus de reden kunnen zijn voor een, een echt een soort koerswijziging. Past dat dan ook uh, bijvoorbeeld bij uh, die beelden die we zagen... van dat concert van twee weken geleden met, met westerse muziek en Disney-figuren? Ja, op een bepaalde manier wel, denk ik... Um, Kim Jong-un heeft um, een paar weken terug ook verschillende malen instructies... Uh, eigenlijk door het hele land gezonden aan zijn ambtenaren en ook aan het volk... om open te staan voor um, alles wat nieuw is. Open te staan voor dingen van buiten. Zolang ze maar bruikbaar zijn in de Noord-Koreaanse context. Mm. En daarbij heeft hij heel expliciet ook... Um, Kapitalistische ideeën en noties genoemd als bruikbaar voor Noord-Korea. Ja, ja, dus Mickey Mouse staat voor een hervorming richting meer kapitalisme. Ja, ik, ik denk toch wel dat het uh, op die manier kan worden gezien: dat uh, oh. Noord-Koreanen wisten natuurlijk heel goed wat ze deden toen ze daar Mickey Mouse uh, een dansje lieten doen. Ja. Uh, dat is geen onwetendheid, maar het is, het is om te laten zien dat, uh, dat, dat men heel, heel uh, praktisch moet zijn en. Uh, ja als men het land weer een beetje uh, op de heel wil krijgen... Dan, dan zal er toch echt naar het buitenland moeten worden gekeken. En is dat is dat... de boodschap die hij heeft verkondigd, openbaar. Ja, is dat dan ook de achtergrond van dat andere opmerkelijke nieuws... wat we horen uit Noord-Korea? Namelijk dat de lengte van de rokken van de vrouwen op straat... in Pyongyang korter wordt en dat de hakken hoger worden? <laughs> um, indirect wel. En dat is misschien eigenlijk wel een veel belangrijkere ontwikkeling dan... Um... Um, dan het afzetten van Maarschalken in Ho, ja. Namelijk de, de invloed van Zuid-Koreaanse tv in, uh, in Noord-Korea. Via ja. dvd's, gesmokkelde dvd's, gesmokkelde USB-sticks. Um, iemand uh, in, in Zuid-Korea heeft er onderzoek naar gedaan. En het um, Zuid-Koreaanse mode wordt ontzettend snel gevolgd in Pyongyang... door de modebewuste, de elite daar. Dus mensen met geld en tijd. Uh, en dat is denk ik uiteindelijk veel belangrijker... om die twee landen wat bij elkaar te krijgen... dan, uh, dan alle politieke verwikkelingen op het moment. Ja. Namelijk um, de, de ongelooflijke wijdverbreide... Um, zuid koreaanse eigen popcultuur aanwezig in Noord-Korea. En dat je niet laat je gewoon dan. in het straatbeeld uh, zien zo langzamerhand. Ja, ja. Indirect natuurlijk. Ja, ja. Ja, je, het is niet zo dat je echt... Zuid-Koreaanse tv kan gaan kijken. Dat is nee, nog steeds strafbaar en dan word je opgepakt. Maar je moet ziet ik het in nu, kapsels. Ik, ik, moet u, ik moet u tot slot nog één vraag stellen. Al was het omdat ik het vorige uur beloofd heb... dat we dat geheim gaan onthullen. Er is een geheimzinnige vrouw in het zwart... die altijd uh, naast Kim Jong-un staat. Ja. Hey, wie is dat? Ja, daar wordt uh, stevig over gesoebaan. Ja, <laughs> ik, uh, ik, weet ik, geloof weet <laughs> Ja, ik, ik denk dat ik dat goed ik kan doen. Het is een, uh, een uh, Noord-Koreaanse zangeres... Aha. Um, Hilns Songwol geheten, die um, verschillende hits heeft gehad, waaronder een, um, een liedje over een paardenmeisje. Um, en zij is, uh, er wordt van haar gezegd dat zij de oude vriendin was van uh, Kim Jong-un mm -hmm. toen ze beide wat jonger waren. Maar zijn vader was daarop tegen. En die heeft ze uit elkaar gehouden. Waarna zij is getrouwd met een noord hoge noord koreaanse militair. kind heeft gehad. Ja. Maar zijn vader is nu natuurlijk weer overleden. Zij ja. kan doen wat hij wil als hij dictator. Is de baas. Ja. Hij is de baas. Ja. En Dat zou de reden zijn dat zij weer aan zijn zijde is gesignaleerd. En er gaan geruchten dat zij ook. Zijn vrouw inmiddels is. Of daar kan ik, of dat waar is, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Nee, en van die hoge militair maar, weten we natuurlijk helemaal niet hoe het dan afgelopen is. Nee, nee, dat, dat, dat lijkt me een, een, een zeer moeilijke positie om in te verkeren. Ja, maar um, nee, het. Het lijkt, er wel, uh, het, lijkt er, het lijkt er wel heel duidelijk om haar te gaan. En niet bijvoorbeeld om zijn zus. Nee. Waarvan niemand precies weet uh, hoe ze eruit ziet. Dat werd ook gesuggereerd, hè? Ja, maar die is wel eerder opgedoken en die zag, er, die zag er wel echt heel anders uit. Nou, het lijkt erop dat er van alles in beweging is in Noord-Korea. Hartelijk dank, Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies in Leiden. Graag gedaan. Hey, hey, hey. Hey, hey. Van Bafel was dat met hee, hee, hee. De voorzitter van het Olympisch Comité in Libië... is vandaag ontvoerd in Tripoli. En toen wij dat bericht horen... vroegen we ons direct af hoe het eigenlijk gesteld is... met Olympisch sporten in Libië. Daarover ga ik spreken met het Libische activist Mohamed Gatal... en met Libië-kenner Gerbert van der Aan. Meneer Gatal, goedenavond. Goedenavond. Van uh, welke sporten houden de, de Libische topsporters het meest? Mm. Net als hier in Nederland, gewoon voetbal, zwemmen, de meest uh, populaire sport in Libië. Ja, wat, wat weet ja. u trouwens van deze uh, uh, ontvoerde voorzitter en is daar nog nader nieuws over? Nee, dat, dat verbaast iedereen, want uh, hij was politiek uh, niet actief, uh, gewoon een topambtenaar in vergelijking, doet zijn werk. Uh, het motief van uh, de daders van deze. Uh, is nog altijd uh, onduidelijk. Volgens wat hm. de berichten is het hij ergens... Uh, ...en een uh, luchtmachtbasis uh, in Tripoli. Dat hm. zijn allemaal speculaties hoor. Ja, nou, daar gaan we niet ja. meer door met speculeren. We gaan het over sport ja. hebben. En wat, wat was uw sport? Uh, sport, mijn sport was uh, voetbal. Als keeper heb ik in, uh, bij een club, een hele beroemde club in Libië gespeeld... Aha. ...20 jaar geleden, ja. En een uh, taekwondo ook. Taekwondo. Uh, ja, een beetje vechtsport... Uh -huh. En uh, zwemmen. En zwemmen. Oké, okay, maar ja. vooral voetbal dus. Gerbert, Gerbert van der Aag, goedenavond. Goedenavond. Heb jij in al je uh, omzwervingen in, uh, in, van, in uh, Libië veel uh, voetbal gezien? Ja, ja, dat was eigenlijk het enige wat ik, uh, wat ik tegenkwam. Ik ook niet echt naar op zoek, hoor. Maar um, ja, ik, ben, ik ben een keer bij een voetbalwedstrijd geweest van ITH. Dat was van de club van uh, Sadi uh, Gaddafi. Eén van de, de zoons uh, van Gaddafi, hè? ja. Ja, een, een van de zoons. En... Uh, ja, ik vond het zelf wel grappig omdat uh, Gaddafi in zijn groene boekje had geschreven van uh, dat het belachelijk was om naar een voetbalwedstrijd uh, te gaan kijken. Omdat je ook niet naar mensen in de moskee ging kijken die daar zaten te bidden. En dat je die tijd beter kon besteden om zelf uh, te sporten. Ja, en tegelijkertijd stond hij dus wel toe dat er toch desondanks in Libië naar voetbalwedstrijden gekeken werd door. Uh, door de mensen. Ja, en vooral ook omdat uh, zijn zoons daar natuurlijk uh, een rol in speelden in die competitie. Uh, hoe, hoe, hoe ging dat toe bij zo'n voetbalwedstrijd uh, onder het Gaddafi-regime... als een van die zoons daar een rol in speelde? Ja, nee, toen, toen ik er was ging, ging het heel goed. Het uh, was, was een goede sfeer. Er stond wel heel veel mobiele eenheid uh, in, in, in Tripoli. Was dat toe. Heel veel mobiele eenheid uh, op het lijn voor het stadion. En uh, daar was toen wel... wel ja, van de ene kant verbaasd over, maar van de andere kant ook niet. Omdat er inderdaad van die verhalen waren dat tijdens voetbalwedstrijden wilden wel eens protesten tegen, tegen de familie Gaddafi uit de hand lopen. En er was één zo'n verhaal dat er ooit bij een wedstrijd tegen een club uit Bengazi een ezel door de supporters uit Benghazi was meegenomen. En daar was. Sadi Kadhafi was op die ezel uh, geschilderd met grote letters. Toen nee. uh, to, to, to zijn de orde troepen hebben wel ingegrepen. <laughs> ja, en meneer Gatal, nou, uh, nou gaat het over het Olympisch Comité... waarvan de voorzitter ontvoerd is. Um, wat, wat, wat gaat Libië doen op de Olympische Spelen eigenlijk? Nou, ik verwacht eigenlijk uh, niet zoveel... want Kadhafi uh, gedurende 22 jaar heeft niet uh, geïnvesteerd in, in sport... En zeker Olympische Spelen. Uh, jongens hadden geen, geen genoeg tijd om uh, te oefenen. Ze dus zitten nu in een trainingskamp in Italië. Uh, ik verwacht niet zoveel van onze uh, jongens. En zeker als je weet dat uh, zo'n incident gaat natuurlijk voor veel uh, onrust zorgen binnen, binnen het team. Ja, want, want voor zover u nu weet, wie gaan er naar de Spelen? Wat voor soort sporters gaan er naar de Spelen voor Libië? Uh, atletieken, ja. uh, heb ik begrepen. En, uh, maar ook voor uh, zwemmen. Ja. En uh, volgens mij nog, uh, hoe heet dat, uh, volleybal. Volleybal, oké. Okay. Ja. En, en uh, zijn dat alleen maar mannen of uh, mogen vrouwen voor Libië ook sporten op de Olympische Spelen? In principe uh, mogen we ontwikkelen naar de val van Gaddafi, maar niet in de grootscha grootschalig hoor. Uh, want dit is ook een, een heel belangrijk punt. Het grootste slachtoffer van sport in Libië is de vrouw. Want uh, sport is nog niet in Libië een onderdeel van ons dagelijkse leven. Hè? Zoals hier nee. in Nederland. Nee. Dus uh, we moeten ja, uh, de mentaliteit eerst opbouwen dat wij eerst dat doen. Uh, ja, en dan uh, de vrouwen binnen onze islamitische en culturele grenzen ook hun kans krijgen. Ja. Dat is niet moeilijk. We hebben genoeg graag in ons gelopen om uh, de vrouwen te laten sporten dat op een moeilijke manier. Dat moet nog beginnen. Ja, Gerber, van ja. Aan, heb, jij, heb jij wel vrouwen zien sporten in Libië? Uh, nee, nee. nee ik, ik, ik weet alleen dat die... die... Kadaffi natuurlijk zo'n uh, zo vrouwelijke lijf had. Mm. En uh, die, die, die waren wel in allerlei vechtsport vechtsportbedreven. Uh, ik heb ze nou niet met eigen, eigen ogen uh, aan het werk gezien. Nee, mm. nee. Uh, Meneer Getal, tot slot. Tel nou toch, ondanks deze laatste problemen... Nou ook dat Libië een medaille gaat winnen in Londen. Wat gebeurt er dan in het land zelf? Goh, het uh, is een hele... Een hele mooie uh, emotionele opkick voor de Libiërs in deze zware tijd. Hè? Dan denk je, kijk, we, we kunnen ook uh, iets, iets goeds doen in, in deze tijd. Dus uh, dat is stimulerend, motiverend uh, zijn hoor. Ik hoop het van harte. Ja, want uh, zijn er onlangs nog interessante ontwikkelingen geweest? Heeft Libië nog wat gewonnen ergens? Ja, ja opdranklijst is uh, Libië-Elvstad van voetbal is uh, gestegen naar tweede plaats uh, binnen de Arabische Football uh, 11-tallen, naar Marokko gelijk. En dat okay. is een uh, ja, aanzienlijke prestatie in korte tijd. En toen liep iedereen de straat op in Libië ja, toen dat ja, gebeurde? Ja, ja, zeker. Iets positiefs gezien. Iets positiefs. Nou, daar, daar had men in, in Libië vast wel uh, behoefte aan. Hartelijk dank, dan. uh, Mohammed Getal en Gerbert van der A. Het is 5 voor 12. Met correspondent Bas Mesters. Ik kom terug. Ja, Italië-correspondent Bas Mesters is na tien jaar weer terug in Nederland. Iedere maandag horen we hoe hij en zijn gezin met die remigratie omgaan. Vanavond in deel 4. Lekker Nederlands. Het zonnetje lacht, de lucht is blauw. Ja, ja. Na tien jaar mediterraan Rome dringt Holland zich in al zijn regenachtige aan ons op. We moeten aan Vorderwijk denken. De lucht lag laar, morsig, roter. Gelukkig hebben we voor onze aankomst hier in Italië zoveel zon gehad... dat enige afkoeling welkom was. Maar nu is onze Romeinse zonne-energie wel opgebruikt. We proberen ons nu te verweren met Italiaanse opgewektheid... en gaan op zoek naar de voordelen en lichtpuntjes in Nederland... Het meest behendig hierin is tot nu toe zonder twijfel onze middelste dochter van elf. Van de Arabella's, Francesca's en Maristella's... stapt ze moeiteloos over op Rafa, Sterre, Tara en Aisha. Ze is al een heus sleutelkind geworden. Iets wat ondenkbaar was in Rome. waar ze altijd met auto's moest worden opgehaald en weggebracht. Ondanks de regen kunnen we na twee weken niet anders concluderen... dan dat Nederland een heus kinderparadijs is. Je zou bijna zeggen een teletubbie-paradijs. Hier heb je een jeugdjournaal. In Italië niet. Nergens worden zoveel kinderboeken gepubliceerd als in Nederland. Nergens lezen ook ouders zoveel kinderboeken. Maar het is voor iemand uit Italië verbazingwekkend... wat een bewegingsvrijheid kinderen hier ook in de stad hebben. Er lijkt hier gewoon meer onderling vertrouwen te bestaan tussen de mensen... waardoor de ouders de kroost alleen de deur durven uit te laten gaan. In Italië was die bewegingsvrijheid van de kinderen zelfs op schoolpleinen beperkt... Ze mochten er tot groep 6 niet hardlopen op het plein. Laat staan in het klimrek klimmen. De leraren waren bang voor claims van ouders. Het zijn natuurlijk maar eerste indrukken. Maar wel dingen die duidelijk verschillen. Neem nou het paardrijden van kinderen. Dat was in Italië onmogelijk zonder verzekering vooraf. Hier zijn onze kinderen onmiddellijk welkom op Ponykamp. En na een val van het paard wordt het afgedaan met een complimentje. Vanwege de goede valbreektechnieken van het kind. Een verademing. Na een langdurig verblijf in een samenleving waar het onderlinge wantrouwen een toppunt heeft bereikt, maar dat wil niet zeggen dat we Italië niet missen. De kleinste toont haar twijfels in tekeningen van olijfbomen met wel heel erg weinig blaadjes. De oudste van veertien feestboekt met haar Italiaanse vriendin. Via de moderne media beklaagt ze zich over de waterigheid van het Nederlandse voedsel. Maar toch was en is het met name die oudste... die zich verheugt op de terugkeer naar Nederland... waar ze tot haar vierde woonde. Ze werd de afgelopen jaren steeds nieuwsgieriger... naar haar Hollandse roots. Precies zoals geadopteerde kinderen uiteindelijk een keer terug willen... om hun herkomst te ontdekken. Deze nieuwsgierigheid en integratiedrang van de kinderen... dwingt ons om onze ritmes snel aan te passen. In Drievoud kregen we deze week van onze kroost het verzoek om het avondeten met twee uur te vervroegen. Op onze verbaasde en gepeinigde uitroep waarom dat nou weer nodig was... zeiden ze, zes uur eten. Gewoon. Lekker Nederlands doen. Vind ik ook hoor. Gewoon de pas op tafel. Om zes uur. Dat was Bas met Mesters in deel vier... van de berichten over zijn terugkeer naar... Ons land. Zometeen in uh, Casaluna, na het nieuws van middernacht... ontvangt Klaas Drupsteen zanger Gerard van Mazakkers. Ze spreken dan over zijn liedjes, die gaan over zijn eigen leven. En hij kreeg onder meer de Annie MG G. voor een van die liedjes dit jaar. Gerard van Mazakkers zometeen dus in uh, Casaluna. En dit was het oog voor deze maandagavond. Morgen is het dinsdag. En dan is er weer een hele dag sport. En weer een oog. En dan met Pieter van der Bielen. Gute nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.